De zelfmoordaanslag was mogelijk in een reactie op het harde optreden... van het Egyptische leger van de laatste tijd tegen militante moslims in de Sinaï. Een Italiaanse journalist en een Belgische schrijver... die in april in Syrië werden ontvoerd, zijn vrijgelaten. De twee zijn onderweg naar huis. Waarom de twee nu zijn vrijgelaten is niet duidelijk. De Italiaanse premier Letta liet in een verklaring weten... dat hij de hoop nooit had opgegeven. En de Belgische premier Di Rupo sprak op Twitter ook zijn opluchting uit... De Italiaanse journalist werd in 2011 ook al korte tijd gegijzeld. Hij zat toen in Libië. In Guatemala zijn elf mensen omgekomen toen onbekende het vuur openden op een aantal cafés. Zeker 15 mensen raakten gewond. De drie bars in de hoofdstad van het dorp ten noorden van Guatemala stad hadden dezelfde eigenaar. De politie vermoedt dat hij het doelwit was van een straatbende. Hij is een van de 15 doden.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 Dan nog het weer vannacht, mogelijk mist, overdag enkele buien, maar ook periode met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's, Nacht van het Goede Leven. De Nacht van het Goede Leven. Met Adeline van Leeuw. Ja, heb ik het verkeerde. Ja, ja. Dat was ziek met Tollofsen en uh, Ralf van de band Mindpark. Goed, uh, nu hoorspel op herhaling uit 1986. Tranen. Tranen van Richard Faber. Een melodrama achter de coulissen. U hoort Hein Boele als Olie Pleunitaal. Als Sarah, Cor van der Rijn als de regisseur, pianist Louis Houet. Hij moeder. hij broer. Keel dichtknijpen, voorhoofd voor oh. hoofd van onze, het tragische gezicht. Ja, het masker moet kloppen. Oh, oh, oh god, wat moet ik doen? Ja. En ze dan de mond ook omlaag, de lippen op elkaar persen. Is meesterschap. Oh jezus, het is kloot vals gedoe. Ik moet die ineens dat ik beter opbouwen. <tied> Ja, ze begon als clowner en de hoerschool. Mom, mom, Mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo. mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, En... mom, mom, mom, en mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, Oh, ja? Ja. Oh, heerlijk. Heerlijk. Mm -hmm. het, het is zo'n geweldig acteur. Ik, ik bedoel, ik heb nog nooit de kans gehad, weet je, om met hem te werken. Oh. Maar ja, ik heb hem natuurlijk wel gezien. Ik weet niet hoeveel rollen. Mm -hmm. We zullen vast wel op elkaar ingesteld raken. Oh, zijn pot zo, een paar jaar geleden. Oh. Ja. ja. Oh. oh, en Willy Loman, de dood van de handelsreiziger. En ze boren, ze zijn steeplechase. Oh, een orzino. Oh, wat een orzino. Dat moet vijftien jaar geleden geweest zijn, hè? Ja, ik herinner het me als de dag van gisteren. Ja, eerder twintig jaar. Oh, hij was zo jong. Zo vibrerend. Zo sexy. Buig, twee, drie. En strek, twee, drie. En buig, twee, drie. En strek, twee. De regisseur vraagt om te komen. Goedemorgen, schatje. Oh, Goedemorgen, sorry, maar ze hebben manieren. Kom door het werk, geeft niks hoor. Kom je? Ja, kom maar aan. Okay. Nou ja, ik moet het maar gewoon doen. Ik zit nu al meer dan twintig jaar in het vak. Ik heb nog nooit een rol geweigerd omdat ik er bang voor was. Nee, nooit. Dat doe ik nooit. Meer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Spijt me dat ik zo laat ben. Vier minuten. Maar dat geeft niet. En ja, ik was de tijd vergeten. Ik was bezig met mijn oefeningen. En ik dacht... Ja, we hebben het je gehoord. Zullen we... Uh, tot waar zijn we gisteren gebleven met lezen? Pagina 42 ongeveer. Ah, ja. Vlak voor het einde van de tweede actie. Ja, ja, ja. Olie? Ja? Jammer dat je gisteravond niet meekom. We hebben zo lekker gegeten. Oh, oh. We uh, uh, konden geen babysit vinden. Oh ja. ja. Is toch een zoon? Ja, inderdaad, mm -hmm. ja. Bijna twee nu. Roempia, en rondom soep. Een mm, biefstuk Shanghai. Ja, een grilde eend. Oh. Het een hele leuke avond. Ja, het was echt heel bijzonder. Ja. En hoe is het met je zoontje? Zei je nou iets over Griep? Oh, hij knapt dat weer op hoor. Maar nu weer aan het werk, hè? Goed. Ja, ja tuurlijk. Joep, joep, joep. Oh ja, vergat ik. Ga je vanavond mee? We wilden naar het nieuwe Japanse restaurant toe. Ik heb gehoord dat het heel speciaal is. Ja. Uh, nee, het spijt me. Ik, ik denk toch dat hij iets onder de leden heeft, hoor. Gisteravond... Uh... Nou ja, het spijt, me, het spijt me. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nou, uh, ja de, de slotszenen en de dramatische ja. bedoeling die er aan de grond ligt. Even kijken, dat is Pagina. En dat beeldschone vrouwtje van je, zegt. Estie? Ja, ja, ja, ja, dat is echt een beeldschone meid. Ik ben blij dat iemand haar waardeert. Zij is toch die lange roodharige schoonheid? Ja. <lacht> nee, bro, dat is mijn nichtje. Olie's oh. <lacht> vrouw Estie is ja. ongeveer mijn lengte met lang donker blond haar. Ah, ja, ja, ja, nou, ja, nou weet ik het weer. Ja. En... Uh, hoe is het met haar? Prima. Hmm. Ja, dat ja, is prima. Dank je. Oh, je moet er goed ervan nog hebben. Je moet er echt wat vaker ja, meenemen. Ja. Ze is heel bijzonder. Ja, ze is een beeldschone meidje. Ja. Moet ik haar echt weer eens een keertje ontmoeten. <tie> ja, nou. Waar waren we? Mm -hmm. De slotzijne, lieve Ralph. Dank je, lieveling. Graag gedaan, schat. Mooi. Laten we de slotzijne lezen, hè? Dus alsjeblieft, nu wil ik geen acteren horen. Gewoon okay. de regels zeggen met een klein beetje intelligentie. Okay, okay. Eenvoudig doorlezen. Yep. Dus alsjeblieft, gewoon de betekenis, de strekking van de scène. Graag. Ja. Oh. Nou, daar gaan we. Geen acteren. Dus geen acteren. Zij iets? Ik? Nee hoor. Van welke pagina, liever Pagina oh. 43, de regen van anderen schat. Oh ja, ja ik heb het. Nee, nee, nee, nee. Bij nader inzien laten we het oppakken vanaf het midden van de scène. We Begin op pagina 46. Goed. Jij begint. Oh, sorry. Vanuit opschieten. Oh, lieveling, liefste. O, oh, liefste, lieveling. Mijn lief. Ik weet dat je altijd naast me zult staan. Altijd, mijn lief. Maar hoe moeten we leven? Jij gaat naar rechts voor. Naar... Waar sta ik dan? Oh, door? Ik, leef, blijf je oh, ik, ik door? zal werk zoeken. Zelfs al ben ik dan een gevoelig artistiek persoon. Maar lieverlijk. Ik ga op het land werken. Maar mijn lief. Ik ga in de mijnen werken. Maar mijn eigen. Ik zou zelfs bij de televisie gaan werken. En de depressie. Er is geen werk te krijgen. Oh, mijn lief, wat moeten we doen? De bel gaat links op ding de neer... Ding dong, ding dong, ding dong. De deur. Wie kan dat zijn? Ja, wie kan dat zijn? Deus ex magina. Huh? God komt het probleem oplossen. Oh. Aangeboeten de ah. liefde op een ijskraan. Ja, ja. Kunstje van het Franse de politie het de ontvanger van de belastingen. Uri, jij gaat gewoon af. Links. Je telt tot drie. Zeg je tekst. Je opent op de deur. Af. 21, 22, 23. En je sluit hem zelf. Open deur. 21, ja. 22, 23. Nee, het uur van de waarheid. Een telegram. En ik sluit de deur. Ja. Telegram ligt uh, op de requisitetafel bij de deur. Wat okay. staat erin? Het leven gaat door. Stop. Er komt geld. Stop. Je kunt je baby krijgen, kom maar. Je moeder is dood. Stop. Hoora! We zijn gered. Dat is maar mijn liefste. Ja? En ik dan? En de erfenis dan? Het is niet zo eenvoudig, mijn liefste. Maar lieveling. Ik ben zo bedroefd. Maar het is toch mijn moeder die dood is? Ik weet het, mijn schat, maar... We kunnen nu trouwen. Maar liefste, ik ben maar een halve man. Stilte voor lach van publiek. Nou, daar zie je er nog goed uit. Ik ben verlamd door een diep, emotioneel litteken. Vertel me daarvan. Jij gaat naar voren, naar haar toe. Ik ga naar voren, naar haar toe. Goed, ja. Het gaat over mijn verleden, liefst en de dood van mijn moeder. Oh lieve liefde. Ik moet je alles zeggen. Oh liefste, Charles. Ik ben zo blij dat je eindelijk hebt besloten... ...mij alles toe te vertrouwen. Ik kan toch niet anders? Vertrouwen van geen cent. Jouw vertrouwen, onze liefde. Mijn stupiditeit. Onze hartstocht voor het leven. Ja, willen jullie de tekst alsjeblieft lezen... Ik... Geen acteren. Zijn Ralph, dat doe ik. Ja, schat, natuurlijk. Zullen we doorgaan? Jouw hartstocht voor het leven. Alles wijst op onze redding. Oh lieveling, laat me omhelzen. Op dit punt omhelz jij. Ja. Mm -hmm. Is dat duidelijk? Ja. Maar je hoeft ja. het nou niet te doen. Oh, nou, dank je wel. Stomme ze heeft een kegel en ze stinkt naar de knof. Oh liefste schat. Oh schat, liefste. Oh liefste schat. Oh schat, schat, liefste. Oh liefste schat, schat, liefste. Als we zo doorgaan, breekt het publiek een snikken uit. Op dit punt kus je haar. Mwah, mooi, wat een originele aanwijzing hè? Kun je me niet dat uiterste blijk van vertrouwen geven? Mij dat bewijs van je liefde geven? Wat je maar wilt, mijn liefste lieve schat. Toon me je liefde. Toon me het verborgen gezicht van je persoonlijkheid. Toon me je tranen. Het is maar goed dat ze mijn bankrekening niet wil zien. Goed, ja, dat is goed, ja. En op dit punt begin je de slotmoenblogen. Lees hem maar even snel door, alsjeblieft. Mijn moeder is dood. Het zou haar zo gelukkig gemaakt hebben om jou als dochter te hebben, mijn liefste. O, schat. En om ons toekomstig kindje in haar armen te houden. O, liefste. Maar ze is heen gegaan en ze heeft mij alleen achtergelaten. Achtergelaten als een onvolledig persoon. Onvolledig, omdat ik niet kan huilen. Laat me dan je tranen zien. Tempo verdubbelen, vooruit. Maar mijn liefste, dat kan ik niet. Ik kon toen nog niet huilen en nu kan ik het ook niet. Sneller. Mijn geliefde grootvader ziet en stierf tien jaar geleden en mijn hele familie huilde bittere tranen. Allemaal huilden ze. En toen mijn broer, God, wat verdriet, zo gedeprimeerd, puntje, puntje, puntje. Wij, hij stierf en zij en iedereen stierf. Ja, zij allemaal en mijn kleine broertje. Elf maanden oud. Oh, God, als ik maar kon bidden. Oh, alleen... Ik gewoon en zij en mijn vader, oh God, staan ze bij. En ze stieren, oh God, alsjeblieft. Oh, het is allemaal... Ik kan niet, oh heer, ik... Oh, oh, oh, oh. Goed, goed, goed. Heel goed, ja. Nou moet het, eh, dacht ik, wat duidelijk zijn... dat er tranen langs je wangen stroomt, hè, tegen het einde van het stuk. Is dat duidelijk? Yes, sir, Dat hoop ik. Ralphie? Hm? Moet ik ook huilen? Nee, hartje, deze keer niet. Uh. De repetities vorderden van de eerste lezing tot het ensaneren van het stuk. Oh ja. Het stuk. Het spel. Een middelmatig onbelangrijk modern melodrama. Niks zeggen de sentimentele rotzooi. Maar een goede kapstok voor mijn acteertalent. Twee bedrijven, twee acteurs. goede kans op langdurig succes. Maar niet te lang, zodat het gaat vervelen. Kortom, een stuk. Voor mij, mijn werk. Op een moeilijke scène na. Een flatje van een cent. Sarah, over je rol, schat. Mijn rol. Nou, Poesje, ik wil. Uh, laten we zeggen dat ik je wil helpen om het uiterste uit je rol te halen. Oh, wat je maar wilt, Ralph. Als het om toneel gaat. de relatie van je rol tot het andere personage. Ja. Mooi. aanhankelijk. oprecht. vriendelijk. edelmoedig. ja. Eenvoudig. vloeiend. open. Al die eigenschappen die ik aan die rol kan geven. ja, liefje maar. Maar Ralph. ik zal die simpele woorden. Vullen met een persoonlijkheid. Ik zal ze vullen met mijzelf. Ik zat te denken, schat. Dat te misschien... denken? Ja, dat we misschien een paar speloefeningen zouden kunnen doen... om je uitbeelding te verdiepen. Oh, oh wat je maar wilt. Gewoon alles. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, nou... Mijn geschiedenis. De trauma's. Mijn verleden. Oh, misschien iets over mijn eerste man. Hoe vreed hij was. Hoe hij mij sloeg en martelde. Mij mijn liefde en zielenrust ontnam. Is dat iets? Nou, liefje. Misschien is het niet nodig bij nader inzien. Ik bedoel, uh, je natuurlijke zuiverheid en uitstraling zal door de rol heen komen. Oh, oh mijn eerste jaar op het toneel bijvoorbeeld. Honger, hartstocht, de ambitie om een ster te worden... De vreugde, de doodsangst en extase, het allerhoogste doel van een vrouw te bereiken in de fascistische, door mannen overheerste wereld van het toneel. Door mannen overheerst. Of medeleven. Gevoelens van liefde tussen medemens en acteur. Begripvolle zelfverloochening, De mens en de regisseur. Liefde. Nee, nee, je... nee, nee, nee, nee, nee, nee, schat, uh, geen opoffering. Hè? Misschien een. Uh...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 Eten in dat Cambodjaanse restaurant? Ach, nee, Ralph. Laten we naar jouw kamer gaan, hm? of de mijne. Kijk eens, hoedie. Ik vind het vervelend om dit te doen, maar we moeten heel diep in jou graven om een goede rechtvaardiging te vinden voor je spel in de slotmonologen. Natuurlijk heb je daar geen trek in. Dat gaat op werken lijken. Yes, sir. Ik ga je ondervragen over de dood in je familie. Maar Ralphie, lieve schat, is dat nou Sarah. Niet? Ja, Ralphie, lieveling. Um, neem, uh, neem even een pauze. Hm, goed. Als dat nodig is. Ja, het moet. Ik wil een uurtje met Oeli alleen werken. Oh, ja. Geen probleem. Ik ga mijn tekst leren. We zien elkaar voor de lunch, hè? zelfde plaats als gisteren. Oké, okay, dag. Dag iedereen. Dag. Nou dan. De dood in je familie. Ja, de dood. Ik wil niet voeten. Jawel, dat wil je wel. Maar ik moet. Ik begrijp het. Leven je ouders nog? Vader wel, moeder is dood. Oh ja. Vertel daar eens van. Goed, dat dus het moet. Ja, alsjeblieft. We moeten die slotzinnen gewoon goed krijgen. Dat begrijp je toch wel? Ja, tuurlijk. Goed dan. Goed dan wat? Nou? Ik kan toch altijd doen alsof? Dat is niet de manier waarop ik toneel wil maken. Nee, en ik dan? Goed. Kijk, we zoeken allereerst een echte emotionele aanzet voor je. Een aanzet voor je verdriet. Goed. Dat is nog helemaal mijn werk. Goed. Dan beginnen we nu. Kun je niet eerst even pauze houden? Kunnen we beginnen? Oké. Okay. Goed. Nou, laten we zeggen... Uh... Ja, ja. De juiste emotionele aanzet voor persoonlijk verlies of tragedie. Moet ik... Ja, begin. Ik zal je niet in de rede vallen. Luister, Unie, je moet dit doen. Niet voor mij, zelfs niet voor het stuk dat we spelen, maar voor jezelf. Ja, Ralf, toe, ik ben toch... Ik ben toch geen amateur? Ik ben toch geen amateur-toneelspeler? Ik zeg niet dat je dat bent. Nou, goed dan. Nee, het is niet goed. De kwestie is niet alleen hoe goed het publiek ons, uh, ons werk zal ontvangen. Ja, het publiek. Unie, we kennen allebei de artistieke waarde van het stuk dat we spelen. Nou, daar zijn we het tenminste ergens over eens. Goed dan. Zeg me eens waarom we dit stuk doen. Omdat de artistiek leider het wil. Nee, ik vraag waarom wij, jij en ik het stuk doen. Gewoon om ons brood te verdienen. Wees ernstig. Ja, dat ben ik. Als dat de verdomme alles is wat je te zeggen hebt, dan kun jij... Half, van... het spijt me. Ik hou niet van die toon. Spijt me, ik bedoel het niet zo. Wat ik had moeten zeggen... Dat, dat is wat ik werkelijk denk. Wat ik werkelijk voel dat ik, nou. Kom nou, ik, ik ben acteur, dat is mijn vak. Zo leef ik. Op het toneel, bij de repetities. Ja, en zo repeteer je. Zo bereid je je rol voor. Wat voor rol, wat voor stuk. De rotzooi waar we nu aan werken. Je snapt niet waarom het gaat, Oeli. Hoezo, het gaat toch om het stuk? Nee, Oeli. De acteur. Jij. <laughs> maar het wordt een succes, hoor. Maak je maar geen zorgen. Het spel zal prima zijn. De juiste timing, de juiste mimiek. Gokkende schouders en een paar glycerine tranen langs mijn de wangen. Het publiek zal het heerlijk vinden. Jij snapt niet waarom het gaat, beste vriend. Of misschien heb ik... Uh... We doen die oefening die ik wil dat je doet. Omdat het de oefening is die je hoort te doen. En je doet het omdat ik de regisseur ben. Maar je zult het helaas op je eigen manier doen. Ja, gewoon op jouw manier. Misschien niet zoals ik het wil. Maar laten we het proberen. En vreet of niet? Ik hoef het niet te doen. Jawel. En je zult het doen. Begin. Waarmee? De dood van je moeder. Haas je niet. Ontspan je maar. Ja. Ja, langzaamaan. En vertel me het verhaal. Goed. Goed, ik zal iets over mezelf vertellen. Of mijn eigen verlies. Ik bedoel, ja, als het voor toneel moet, dan voor de kunst. Begin alsjeblieft. Mijn moeder stierf. Ik bedoel, zij ging heen. Nee, mijn onzin. Mijn moeder stierf. Ja. Nou, ze ze stierf elf jaar geleden. En ik huilde niet. Ik kon niet huilen. Mijn grootvader, die uh, stierf vier jaar geleden. En mijn hele familie. Nou, ze huilde allemaal. Maar ik, ik kon niet huilen. Ik huilde niet. Nee. En mijn broertje? God, we vond het allemaal zo erg. We waren zo mijn broer stierf. En iedereen. Ja, zij, zij allemaal. Ik. Ik kon het niet. Ik kon het niet. En mijn zoontje. Elf maanden oud. Ik kon het niet. Toen niet, nee. Ik kon niet, ik kon niet aan. Nee. Ik kon het niet. Maar nu. Ja. Dat was een vrij aardige weergave van de, de slotmoederloog in de stuk dat we spelen. Nu je eigen verhaal. Ik bedoel, je kunt niet zomaar vluchten in de tekst. spijt me, ik liep mee even gaan. Ik bedoel, het is gemakkelijk om woorden van iemand anders te zeggen... dan jij geen emoties te voelen. Ik geloof er zelf notabene nog even in. Nee, echt, kijk. Luister, we doen dit of we doen dit niet. En als we het niet doen, dan verlaat je deze productie... of anders moeten leider een nieuwe regisseur gaan zoeken. Dat doen ze nou iedere keer. Yes, sir. Ach. Spijt me. Nee, echt, ik zal het nu proberen, huiswaar. Beloof geloof het je. Jezus, wat maakt dat nou voor verschil? Wil je die speloefening alsjeblieft doen? Hij en uit de productie wegstappen. Daar verdient hij veel te veel voor. Vertel me gewoon in je eigen woorden. Oké? Okay? Zullen we dan niet eerst even poseren? Schiet nou op! Jezus Christus. Goed, dan begin ik. Mijn moeder stierf op een zondag. Zondagskind. Zonnig kind. Mijn oom stierf ook op zondag. Zondagskind. Ik deed niks toen ik jong was. Mijn tante stierf en een oom stierf. Mijn moeder was de jongste dochter. Haar moeder was 46 toen ze werd geboren. Zondagskind. Zondagskind. Ik hield meer van mijn moeder. Mm. Ze was ernstig ziek. Mijn vader nam onder mee naar de Griekse eilanden voor vakantie. Om beter te worden. Pasen. Voorjaar aan de Middellandse Zee. Dat zou wonder doen. Zou de wangen weer kleuren. Haar kracht en energie geven. En ze stierf natuurlijk. Plotseling. Paaszondag, te midden van vreemden. In de motregen, in Iolië. Zo gaat dat. Zondagkind, Zondagskind. Hoe het was om daar alleen te zijn, te midden van vreemden... met het lichaam van de enige van, die, van wie die werkelijk hield? Hm? Ik, ik bedoel, ondanks alles wat ik ben... was ik voor hem alleen maar een, een projectie van haar. Hetzelfde gold voor mijn broer en voor mijn zuster. Mijn moeder voor hem... Ja, ik, ik, ik was een bleke projectie die in wezen alleen in haar licht straalde. Ah, dat was alles wat wij voor hem betekenden. Ja, je moest wel van haar houden. Van haar houden was zo gemakkelijk. Zo, zo allesomvattend. En om dan alleen... met haar... met haar stille gestalte te zijn. Te midden van al die vreemden. Helemaal alleen... Wat als je maar kon bidden? Als je maar kon huilen. Als je maar kon. Nee. nee. Ik kon toen niet huilen. Niet één enkele traan. Niet één traan. Dan nam gewoon de telefoon en belde de ene naar de ander op. Allemaal familieleden. Mijn moeder is gestorven op de Griekse eilanden, zei ik dan. Paas zondag daar. Mijn moeder is dood. Zondag, daag. Moeder is dood, daag. Geen tranen. Toen niet, en nu niet. Ik verafschuw mezelf dat ik een kannibaal ben van mijn eigen emoties. Ik leef van mijn verdriet. Ik ben geil op mijn smart. Veiligheid, emotionele veiligheid. Zorgeloosheid, dat is niet het materiaal van mijn kunst. Mijn moeder... <tus> alsof wat je doet of zegt. Anders kom je tenslotte in mijn toneelstuk terecht. Ja, dat zeg ik altijd tegen anderen. Ik leef van het verdriet van mijn slachtoffers. Ik herkauw het elke avond voor je op het toneel. Nee, ik heb het niet gehaald. Ik, ik ben het lichaam, ik ben de ziel, ik ben het verdriet en de liefde. Al die emoties die ik van mijn slachtoffers heb afgepakt om mijn kunst te verrijken. Om mijn beroep van acteur uit te oefenen. Zondagkind. Zondagskind. Oh, God. Maar ik wilde dat ik kon bidden. Oeli, ja. ben je klaar? Ja. Oh. Je hebt niet gehuild toen? Nee. En nu ook niet. Nou, dus dat helpt ons niet om de aanzet te vinden voor de slotzenne. Nee, inderdaad. Dan denk ik dat we maar gewoon op uh, techniek moeten vertrouwen. Ja. Mijn techniek. Hm. Kun je niet domweg huilen, verdomme? Wij, jezus, jezus. Dat noemt je zelf acteur. En ik kan zelf ik niet kan eens Je Ik kan je alles geven wat je wilt. Wil je tranen? Krijg je tranen. Doodsangst, lachen, depressies. Ik weet precies welke spieren ik moet bewegen. Hoe ik moet ademen. Ik, ik kan het je geven als je maar precies zegt wat... Ik wil dat je voelt. Ik ben toneelspeler. Ik speel. Ja. Ik hoef mijn eigen vuile wassel niet op het toneel te brengen... om de mensen te laten zien dat ik schijt. Ik ben acteur. En ik kan acteren. Ik hoef gewoon niet te voelen. Goed, goed, goed, Uri. Goed. Goed. Ja, maar... Misschien was ik een beetje... Nee, verdomme, nee. Jij denkt omdat je een diploma hebt van de een of andere toneelschool. Ralf, ik sta nu al twintig jaar op het toneel. Oké, okay, je bent acteur, je bent acteur. Je hebt in god wat hoeveel producties gestaan. En je hebt hier je brood mee verdiend. Dat je gods eigen geschenk bent aan het toneel. Je hebt de kunst van het toneel onder de knie. Dat je, ja, de acteur weet alles van het gevoel. Of kunnen we niet gewoon doorgaan met repeteren? Ik weet wat jij van me denkt. Het spijt me. Nee, er staat geschreven op dat zelfvoldaande smoel van je. Ik... Volg me niet in de reden. Nee, nee. Jij denkt dat gewoon omdat je acteur bent... ...jij alleen inzicht hebt in de emotie. Jij, jij alleen weet wat, wat, van, gevo, wat van gevoel af. En, en ik ben alleen maar een, een opgeblazen windbuil. Oh, ik heb en, niks gezegd. Wat? Maar je dacht. Ja, ik zat duidelijk te lezen op dat plastic babyface van je. Het is zo klaar als een klontje wat je van ons vindt en van, van onze kunst. Nou, mag je dan, mag je dan eens iets zeggen over, over dit stuk? Het gaat over verdriet. Verdriet. Dat is iets wat, wat, wat alleen bij echte, mens, wat echte mensen voelen. Dat is iets wat bij, bij pronkende, uh, paraderende, bij, bij kakatoes niet voelen. Nee, alleen echte mensen. En, en echte, echte voelende mensen. En als je nou nog niet snapt wat ik bedoel. Ik bedoel, uh, al deze repetitieweken. Nou goed, goed dan. Goed. Kan mij geen laars schelen. Je gaat het toneel maar op. En je doet precies waar je zin in hebt. Ik bedoel, als jij niet snapt wat ik het over heb... dan betekent het eenvoudig dat ik, dat ik, dat, dat ik voor geen cent als regisseur. Dat ik absoluut niet voorstellen als regisseur. Ik, ik je... Ja, ja, nee, ga, ga maar door. Ga maar door. Ik maak de en scène. Ik help je met de timing. Ik zorg dat jouw beroemde techniek werkt. Nee, nee, nee, nee, nee. Maak je vooral geen zorgen. Geen problemen. We doen alles op jouw manier. Ik bedoel, ja, jij bent tenslotte de ervaren acteur. Nou, maar... nee, nee, nee, nee, nee, beste vriend en lieve collega... Het zal veel gemakkelijker zijn op deze manier. Veel gemakkelijker. Als je het zo wilt, al. Ja, ja, Oei, zo wil ik het. En zo zal het gaan. Ik bedoel, als ik... Uh... Nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Goed dan. We pauzeren nou. Het is wat vroeg, maar uh... we hoeven niet door te gaan op deze manier. Die manier die je. Uh... Maar Ralf, ik ben je. Ik heb gefaald. Ik heb gefaald. En als vriend deug ik ook al niet. God weet hoe geprobeerd dat om jou te bereiken. Om, om, om, om je te helpen met.. Uh... Nee, nee, nee, nee. Het gaat alleen om de techniek. Jouw fameuze techniek. Ze denken allemaal dat ze God zijn. Dat ze kunnen spelen met je emoties. Alsof je een fijn stuk stront bent. Die macho's die maar denken dat ze God zijn. Moet je die zak zien waar ik nou weer mee moet werken? Moet je zien wat hij nou van Oeli wil? Alleen om zijn eigen rotcarrière te liften, wil hij hem levend villen. Wil hij dat Oeli zijn blote kont voor het publiek gaat staan... En hij maar lachen. moet niet er niet in. Hij is een van de weinigen in dit vak... die ze nog een beetje op een rijtje heeft staan... ik heb die oem van de regisseur. Misschien... Misschien zou ik met hem... kan ik hem... besloten. Olie is niet zoals. Bloemen voor de première. In alle soorten en variëteiten. Wat beeldig. Oh, laat eens zien van wie. Waar is Olie? Op het toilet. Hij heeft <lacht> een zenuwen. Hij is al vier keer geweest sinds hij zijn kostuum aan heeft. <lacht> die, die, die kleine bloemetjes zijn van de directeur. Oh, oh, de brek. Nou, dit. Dit moet voor jou zijn van de bewonderaar. Ah, niet doen, niet doen. geen vier. Oh. Oh. En dit is van mijn vrouw? Ik wist niet dat Ex, ex-vrouw. Ja. Ah. Maar ze gaat door met het ritueel van bloemen bij de première. <laughs> en deze is voor Oedisch van zijn... Uh... Oh mijn god. Wat is er? Een grafkrant? Vertrek. Stop. Hou het niet meer uit. Stop. Hou de auto, comma, de flat, comma, en je zoon. Punt. Succes. Stop. ST. Dat kunnen we niet laten zien. Nee, niet voor de voorstelling. Niet met de recensent in de zaal? Nee, nee, nee. Na de première, ja. Later. We leggen het telegram gewoon ergens anders. God, arme jongen. En ik, ik, ik dacht altijd dat hij niet van mij gediend was. Uh, ik bedoel, niet van ons. Wat dondert het? Zo zit het niet in elkaar af. Ik bedoel, zoals hij zich de laatste week heeft gedragen. Dat is niet zoals hij werkelijk is. Niet zijn eigen zelf. Sarah, schat, een man is wat hij doet. Zijn persoon, zijn persoonlijkheid is zoals hij zich gedraagt. En niet alleen maar idealisatie. Ja, maar... En niks maar. Zijn gedrag is... Uh, nee. nee, niet zijn professionele gedrag, hoor. Hij is op tijd, leert zijn rol. Het ja. is meer zijn houding. Hij ah, het is gewoon een klootzak. Nou, hij heeft er nooit van gehouden gezellig mee te doen. Ik bedoel, samen te gaan eten of naar feestjes te gaan. Hij nam zelfs hem mee voor de lunch. In plaats van met het gezelschap uit te gaan. Denk je dat het een geldkwestie is? Ja. Nou. Hij heeft toch werk? Dat is meer dan veel van onze collega's kunnen zeggen. Maar nou, misschien kan ik hem een lening aanbieden, of het een of andere advies? Ah, nee, dat zou ik niet doen, Ralphie. Nee, doe dat toch als je komt wilt. Niet. hij komt eraan. Geen mij ik verstop het. Hallo iedereen. Hallo. Hallo. hallo. Uri, première. Ah, dat komt me toe. Oh, sorry, ons. Ja. Voor wie zijn ze? Uh, de producenten. Ja. Een paar voor jouw bewonderaars en één voor mijn vrouw. Eh, uh, ex-vrouw. Zo, zo, zo. <treekt> oh, nou, we moeten. Hals een Weinbrocht. Ja, oké, okay, oké. Okay. Hals een Weinbrocht. <treekt> Zie jullie na de pauze? Da -da. <treekt> Is hij. Geef mij kracht. Kom binnen, liefde Charles. O, oh, liefste lieveling. O, oh, lieveling, liefste, omhelz me. Nee. Je zou denken dat ik niet de gans was. Die de ganzen beschermt, ze voedt, ze vooruit duwt en al door gakken en kwaken ze. Gak, ha, hak, hak, kwak, kwak, kwak omdat ze nou eenmaal een zootje verdomd koppig idiooten zijn. Alsof zij een overzicht hebben. Een artistieke visie op een voorstelling in zijn geheel. Zoals die op een neer golft. De spanning. De ontspanning. Zij spelen elk zennetje op zich. Elk bewegendje alsof dat kunst is. Maar ze begrijpen niets van de grote lijn. De magie. Het opgaan van het doek. Het gevoel van eenheid. En dat proces en de trucs om ze tot een evenwichtige voorstelling te brengen. Door ze psychologisch in de watten te leggen. Door één gansje naar voren te duwen en de andere oh. naar achter te verwijzen. Totdat het stuk begint te lopen. Oh. En mijn moeder zei nog dat ik op moest passen met jou. Oh, mijn lieveling. Het is niet mijn schuld dat je zwanger bent. Oh, oh lieveling. Ik blijf je trouw, mijn liefste. Altijd. Oh, schat. Maar een baby. Als het een meisje wordt. Hoop ik dat ze op jou nek? Nee, liefste, ik bedoel. We hebben geen huis om in te wonen. Geen geld om van te leven. We zitten midden in een wereldwijde depressie. En de winter is in aantocht. Er lijkt geen uitkomst uit de nood. Wij vechten samen tot de dood. Je moet je tekst wat sneller te geven, schat. De een of andere idioot op het balkon die zit te snurken. Oh, ben je nou nou, ik ben serieus. Ja, ik ben serieus. Het schijnt echt goed te gaan. Ja, dan... Laat eens dus kijken of we die slotzijnen nu echt goed kunnen oh, doen oh, na de ja, pauze. Ik hoop het. Oh nee, oh, nee, ik weet zeker dat het goed zal gaan. Jij bent vast geweldig. <lacht> uh, kom je even binnen? Voor een kleine. Een kleine... Mm. <lacht> we hoeven ons toch niet meer te verklaren. Nee, graag eigenlijk. Oké. Okay. Schat, schenk jij in? Oké. Okay. Succes. En op je gezin. Hoe gaat het met je vrouw, je zoontje? Ik heb ze al lang niet meer gezien. Nee, dat zei je ook niet. Wat zei je nou? We gaan scheiden. Meen je dat? Ach, Toon. Weet je, dat was ernstig. Dat ben ik. Het is dan niet weer een van je... Nee, huid. ik ben ernstig. Het was gewoon... Uh, het was te modern. Die, die weekends apart, die proefscheidingen. Ik <lacht> bracht haar zelfs naar het centraal station zodat ze het weekend met haar minna kon doorbrengen. Wat <lacht> verdamme. Ik had haar kont moeten kussen. En dat de trap had moeten gooien. Dat bij je armen moeten breken. Dat werd haar in Jezus' naam niet gedaan. Het was jouw schuld, of niet? Dat is onmogelijk. Ik bedoel. Ze had toch alles wat een vrouw kan verlangen? Nee, het was wel Het was wel mijn schuld. Zo te leven als we afgesproken hadden. Zij als baby zit voor mijn afspraakjes en ik voor die van haar. Raak slapen met iedereen. <laughs> Stomme uitdrukking eigenlijk, hè. raak slapen. Maar wat heeft er nou mee te maken? Het is mijn schuld. Niemand Ik nee, Kom maar binnen, Ralph. Het gaat fantastisch. Olie, ah. Sara, het publiek eet uit jullie hand. Ik bedoel, ja. Hé, waarom is iedereen zo somber? Ik bedoel, het is een blijfspel. Oh, nee, Ralph. Nee, het is gewoon bijgeloof. Niet willen praten over de voorstelling in de pauze. Dus als jij ons even wilt excuseren... Ja, Ralphie, schat. We zien elkaar na de voorstelling. Allemaal zoals we hebben afgesproken. Goed, goed, goed. Iedereen goed. Hou er zo, hè. Oh ja, toi, toi, toi. Prachtige techniek, technicoerie. Première. <tie> er is een nieuw restaurant. Tibetaanse cuisine. Als jullie zin hebben, na de voorstelling, hè. We zouden allemaal kunnen... Nou, ik denk niet dat ik vanavond, uh... nee, Ik bedoel, uh... Ja, met mijn vrouw, weet je, mijn jongetje heeft iets onder de leden. Ah ja, ja, ja, ja, ja, uh, Na de voorstelling van morgen, dat geeft Oeli de kans om een babysit te organiseren. He? Dan gaan we het vieren. Ja, goed. Nou, je had waarschijnlijk gelijk, Oelie. Ze geloven ieder woord. Nou, tot straks iedereen. Oeli, schat. Ja, schat. Het is goed dat je erover praat. Dat je tegen iemand... Dat je tegen iemand kan zeggen wat je dwars zit. Ja. Je zei dat het jouw schuld was? Huh? Oh, die doen het niet zo dwaas. We hadden het over Estie en jou. Over een probleempje dat tussen jullie gerezen was. Het is geen probleempje. En dat weet je heel goed. Komt gewoon... Dat komt gewoon doordat ik de zaak verziekt heb. Nu huwelijk op mijn carrière. Als dit stuk een succes is, komt ze misschien terug. Luister, alleen omdat je tegenslag hebt... betekent dat toch niet dat je jullie hele leven samen weg hoeft te gooien? Ik heb het geprobeerd. Ik heb het heus geprobeerd. Maar waarom koop je geen bloemen voor haar? Nodig eruit voor een dinertje. Ach nee, ja, dat is toch veel te laat. Dat kan ze niet serieus menen. dat Ze, ze heeft weg... scheiding aangevraagd. Niet accepteren. Ha, doe toch niet zo stom. Hé, hey, zeg. Het spijt me. Je hoeft niet zo agressief te zijn. Alsjeblieft, het spijt me. Ik ben gewoon een ja, beetje. Met... Oh. Arme Estie. Je hebt dat domweg slecht behandeld. Nee, nee, dat kan niet. Ja, het was zo. Haar leven was gewoon moeilijk omdat ze niks te doen had. Ja. Alleen het kind. Ja, we hebben het al eerder over gehad. Maar ja, we hebben het er al eerder over gehad, maar. Eerst wel. Er was niets te doen. Geen manier om. Oh. Is de bel, ja. Zal ik je nog eens inschrikken? Nou, halfje dan. Hier, ik doe het wel. Alsjeblieft. Dank je. Zo. Luister, Oli. Liefste, Oli. Je kunt echt niet zo doorgaan. Ik bedoel, Estie... Het, kijk, het is... Het gaat er niet alleen om of ze werkt of niet. Het gaat dieper. Ga me nu vertellen dat ik een mislukking ben. Nee, dat niet. Nee, lief, lief Ik had gehoopt dat deze productie een succes zou zijn en dan misschien... Nee, het is niet je werk. Hoewel je misschien op één punt hebt gefaald. Dat is nou wat ik probeer uit te leggen. Dat fundamentele. Wat ontbreekt voor Esti. Ja. Ja, daar ontbreekt iets. Nou, dan zijn we het eens. We kunnen... Ja, ik bedoel, je kunt er iets aan doen. Ja, maar ik ben het niet eens. Ik, ik, weet, ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb het over gevoel. Over liefde. Over jezelf zijn. Oh, Jezus, Sarah, ik dacht dat jij iets op ons te zeggen had. Dat heb ik ook. Nou, dat geloof ik niet. Ik bedoel, natuurlijk ben ik mezelf. Wat denk je dan in, godsnaam, dat ik ben? Als je dat denkt. Maar ik, ik ken jou als acteur. Ah, verdomme, dat is dan mijn werk, mijn beroep. Een... Je leven? Is dat zo? Maar ik ben een goed echtgenoot geweest. Een model echtgenoot. En een vader. Nee, Oli, Je speelde de rol van vader en echtgenoot. Je acteerde. Je had niet zo vertreffelijk hoeven zijn. Als je jezelf maar was. Niet een weerspiegeling van iemand anders. Maar ik was niet... Ik, ik bedoel... Zou dat kunnen? Maar wat mij aangaat, hoef je je geen zorgen te maken. Er zijn mensen. vrouwen bedoel ik. die van jou houden. Die je bewonderen. Vrouwen die dolgraag de kans zouden hebben. Sarah, nee. Ik bedoel. vrouwen die je al jaren van een afstand bewonderen. En die je lief hebben, zouden... Niet zeggen, Sarah, niet doen. Ik bedoel. ik. We moeten opschatten. Neem nog een klein slokje. Oh, dank je. Nee, nee, nee. Op het theater. Hans en Bijmoe. We moeten opschatten. Ja. Nou, we moeten op nu. Kom op. Het gaat vast goed. Ja, tuurlijk. En denk aan wat ik zei over het tempo, hè? Ja. Pik je er wat sneller op. Ja, goed. En laten we dan na de voorstelling wat gaan drinken... om de première en zo te vieren. Om te vieren, ja. Om te vieren. Ja, tuurlijk. En, eh... Uh, bedankt. Huh? Ja, ik meen het. Dank je. Dag. Ja, oké. Okay. dan gaan we lichten. Oh, liefste lieveling. Oh, lieveling. Liefste. Het gaat goed. Mm. Oh, liefste Charles. Het spijt me, mijn lieveling. Ik vind het naar om zulke platvloerstreek thuis te noemen als voedsel. Maar mijn lieveling, je moet mij niet kwalijk nemen dat ik zo boedeer. Het komt gewoon dat ik zoveel van je hou. Oh, lieveling, lieveling. Ik raak zo gedeprimeerd. Ik zal voor je zorgen, mijn liefste. Je steunen in ogenblikken van wanhoop. En in je introvert verdriet. Samen zullen we volhouden. Dank je wel voor deze onzelfzuchtige uitbarsting van liefde en genegenheid. Ik zal volharden. En wij zullen de weg weggaan naar de duizenden schitterende zonsondergangen. Oh mijn schat. Maar hoe moet dat nu? Met mijn toestand? Ja, mijn lieveling. Ik zal jou toch nooit verlaten. En het gaat slecht. Als nou, alsjeblieft, maar de spanning kunnen opbrengen voor de laatste scène. En... Oh liefste. Ik weet dat je naast me zult staan. Altijd, mijn schat. Maar hoe moeten wij leven? Ik vind het wel wel. Ook al ben ik dan een gevoelig artistiek iemand. Maar liefde. Ik ga op het land werken. Maar liefde. Ik ga in de mijne werken. Maar mijn eigen hart. En de depressie dan. Er zijn geen banen meer te krijgen. O, oh, schat van me. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? De bel. Wie kan dat zijn? Ja, wie kan dat zijn? De politie? Of de ontvanger van belastingen? 21, 22, 23. Nee, het is het uur van de waarheid. Een telegram. Wat staat erin? Krijg je me nou? Vertrek? Stop. Moet je dat spel zien? gaat door. Stop. Geld volgt, dus vrees niet. Stop. Je kunt je baby krijgen, comma. je moeder is dood. Stop. Hoera! Wij zijn gered! Maar mijn lieveling! Ja? En ik dan? En de erfenis dan? Het is niet zo eenvoudig, mijn liefste. Mijn liefste? we ben zo bedroefd. Maar het is toch mijn moeder die dood is? Ja. Ik weet het, mijn schat, maar. Hoe kunnen we trouwen? Maar, mijn liefste, ik, ik ben maar een halve man. Stilte voor de lach van het publiek. Dan zie je er nog goed uit. Ik ben verlamd door een diep emotioneel litteken. Vertel mij daarvan. Het, het gaat over mijn verleden, mijn lieveling. En de dood van mijn moeder. Oh lieveling. O, oh, liefde Charles, ik ben zo blij dat je eindelijk hebt besloten om mij je vertrouwen te nemen. Ik kan toch niet alles liefste? Jouw vertrouwen, onze liefde, onze hartstocht voor het leven, die wijzen allemaal op onze redding. Lieveling, laat me je omhelzen. Het lijkt erop dat ik je te pakken heeft. O, oh, allerliefste lieveling. O, oh, lieveling, liefste. Allerliefste lieveling, lieveling. Liefste. Kun je mij niet het diepste van je ziel toevertrouwen? Mij dat uiterste bewijs van jouw liefde geven. Wat je maar wilt, mijn liefste lieve. Toon mij je liefde. Toon mij het verborgen gezicht van je persoonlijkheid. Laat mij je tranen zien. Vooruit, Olie. Niet met juiste tempo. Mijn moeder is dood. Ja, ja, ja, ja. Ze stierf elf jaar geleden. Doe dat, doe dat, door, door. Toch kan ik niet huilen. Mijn moeders lange blonde haar, voortijdig grijs. Wat? Ze zou zo blij geweest zijn om jou als dochter te hebben, mijn liefste. En om ons toekomstig kindje in haar armen te houden. Ze stierf op de Griekse eilanden. Haar lichaam te midden van vreemden. Lang, golven, blond haar. Oeh, nee. Zondagskind, zondagkind. Charles, oh Charles, is er iets? Je tekst, wat is aan de hand? Ze is dood. Ik ben maar een projectie van zondagskind, zondagskind. Te wacht, toon me je tranen. Toon mij, je tranen. O, oh, liefste. Dat is beter, God, God, ja. Maar ze is er niet meer. Ze liep maar alleen. Ze liep me achter als een onvolledig mens. Onvolledig, omdat ik niet kan huilen. Laat mij dat jouw tranen zien. Maar, mijn liefde, kan ik niet. Toen kon ik niet huilen, nu ook niet. Mijn dierbare grootvader stierf tien jaar geleden. En mijn hele familie, al bittere tranen. Ze huilen allemaal. En toen mijn broer... God, wat verdriet. Zo goed. <laughs> nee. hij, hij stierf. En zei... Haar lange golvende blonde haar. En iedereen stierf. Ja, zij allemaal. Z zondagskind, zondagkind. Mijn kleine broertje als baby. Elf maanden oud. Oh. Oh god, als ik maar kon bidden. Als ik maar kon. Nee. Oh, oh, alleen ik wil een, een zondagskind en, en zij en, en mijn vader oh, God sta me bij hij schaadt u meer niet meer waren we niet voor hem bleek afspiegeling zelf niks niks uh, en wij zijn stil wij stierven net. Oh god, alsjeblieft. En stier. Oh, het is alles. Ik kan niet meer. gezegd heb. Ik bedoel, um, al het werk. Het is allemaal de moeite waard geweest voor zo'n oog. En wat theater. is dit? Dat is het. Uh, van je vrouw. Maar Sarah, hoe heb je. Ik, ik... <truh> <truh> <truh> <truh> Jullie zijn menseneters. Jullie vreten mensen met de ziel van mensen. Maar niet op de kunst. Nee, alleen om de een of andere valse glorie. Een of andere kortstondige roem. De een of andere magische minuut in het leven, als jullie opgeblazen ego's, nog meer moeten worden opgeblazen. Tot bestens toe! Met applaus verkregen door de emotionele instorting van een ander. Ik ken jullie. Ik ken jullie omdat ik mezelf ken. Helemaal geen probleem. We zijn allemaal hetzelfde. Ik ken jullie en ik haat jullie. Doe dan maar, we gaan weten. eten. U hebt geluisterd naar Tranen van Richard Fowler. Uli, Heijn Boele. Sarah, Pleunie Ralph, Cor van Rijn. Pianist, Louis Houet. Vertaling... Koos Mulder. Techniek: Herco de Boer en Ferry van Imbegen. Ja, waar hebben we ja, even... even? Oh. Richard Faber. Oh, sorry. Auteur en eh, Goed, uh, uh, pianist Louis Houet. Goh, grappig. Dit was uh, Back to 1986. Hé, hey, tot zo.